7 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Vastgoedsector fraudeert voor honderden miljoenen. Extra huurverhoging van de baan en CDA en VVD willen strenger toezicht op het HBO.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 Bij de opnames van haar laatste shows is talkshowpresentatrice presentatrice Oprah Winfrey... uitgezwaaid door sterren als Tom Cruise, Tom Hanks, Beyoncé, Madonna en Michael Jordan. Ook 13.000 fans waren naar de opnames gekomen... die in een stadion in Chicago plaatsvonden. 25 jaar lang maakte Oprah een talkshow die over de hele wereld werd uitgezonden. Volgens zakenblad Forbes is ze miljardair. De laatste talkshows worden volgende week uitgezonden.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 AMB-verkeersinformatie met in Nederland een relatief rustige ochtendspits tot nu toe. Er staan maar een paar files van een kilometer of twee. Die geven niet al te veel vertraging. Waar u wel veel vertraging oploopt, dat is op de E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Tussen Loenhout en sint joppen het in België staat 12 kilometer file. Er zijn daar nog de hele week werkzaamheden. Je kunt dus de hele week het beste omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom.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 De investment engineers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Laat E.ON bewijzen dat het beter kan. Zakelijke energie van E.ON. Serieus beter. Het NOS Radio 1 journaal. Marcel Oosten. En Lara Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De inspectie heeft gebeld en nog een keer gebeld en nog een keer. Maar op tijd opnemen, ho De spoedlijn van de huisartsen is nog altijd niet op orde. Hoort er zo meer over. Eerst naar de vastgoedsector, die is opnieuw in opspraak. Ja, en dat is dan voor de derde keer. Naar de bouwfraude in de jaren negentig en de vastgoedfraude van 2007... is er nu de fiscale vastgoedfraude. Maar liefst 1 miljard euro heeft de vastgoedsector... de afgelopen vier jaar voor de fiscus verzwegen. De zaak is dit keer niet aan het rollen gekomen door een klokkenluider... maar door staatssecretaris van Financiën Frans Weker zelf. Hij legt aan verslaggever Lex Runderkamp uit... hoe deze zaak nou precies aan het licht is gekomen.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 ...dit soort vormen van uh, misdaad niet willen laten lonen. De helft van het aantal onderzochte bedrijven, daar was iets mis mee. Is dat, bent u daar niet van geschrokken? Uh, natuurlijk zijn we daarvoor geschrokken. Uh, en het toont, uh, het toont tegelijkertijd ook aan dat we hier uh, onverminderd mee voort moeten gaan. afgelopen vier jaar hebben we behoorlijk wat ervaring opgedaan. Uh, hele goede relaties gelegd met andere toezichthouders, met het openbaar ministerie, met politie. En uh, ja, gezamenlijk kun je natuurlijk misstanden aanpakken. Nou, in een aantal gevallen in acht gevallen heeft het uiteindelijk ook geleid tot strafrechtelijke uh, vervolging. Dus uh, zo moet je samen uh, dit soort vormen van uh, misbruik en oneilig gebruik tegengaan. Kunt u een beeld schetsen wat voor bedrijven zeg maar, de fiscus toch uh, benadelen? We praten nu over de vastgoedsector. En dan, uh, dan heb je het ook over makelaars, dan heb je het over... Uh, zelfs woningcorporaties en uh, tot en met pensioenfondsen aan toe. Wat voor de zaken zaten er fout? Uh, heel gevarieerd. Uh, daar zaten zaken bij waarbij we facturen hebben aangetroffen... van pakweg 50.000 euro voor een paar uurtjes bemiddeling. Facturen voor studies uh, die zo van het internet uh, geplukt waren... en uh, waar een klein beetje aan was veranderd. Maar ook bijvoorbeeld dat uh, iemand die bij een uh, vastgoedonderneming actief is... die dan een, een pand veel te goedkoop verkoopt aan een familielid, aan een neefje bijvoorbeeld. Daarmee uh, wordt er uh, geen winstbelasting afgedragen op de winst van dat uh, pand, op de werkelijke winst. En dat neefje verkoopt het vervolgens weer door, uh, belastingvrij in, uh, in box 3. En zo wordt de visjes getild. En daarmee eigenlijk alle andere Nederlandse belastingbetalers, en daar treden we haar tegen op. U lijkt wel geïnspireerd door de samenwerking met allerlei andere diensten waar u voorheen wat minder mee samenwerkte. Nee, dat klopt. Uh, je ziet dat, de, dat dat de afgelopen jaren heel goed uh, uh, gegroeid is. En uh, dat willen ook krachtig voortzetten. Een kleine, krachtige overheid die uh, het kaf van het koor en de samenleving weet te scheiden. Maar dit is er een voorbeeld van hoe de verschillende overheidsdiensten die vroeger verkokerd waren nu samenwerken? Dit is er absoluut een goed voorbeeld van. En daar gaan we mee verder. En krachtig. Staatssecretaris van Financiën, Frans Weka, hard optreden in de vastgoedsector, want daar wordt te veel gefraudeerd, vindt hij. Hoor de bijdrage van Lex Runderkamp. Veel huisartsen nemen bij spoedgevallen niet snel genoeg de telefoon op. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de spoednummers van alle bijna 440 100, huisartsenpraktijken gebeld. Nou, die lijnen moeten binnen 30 seconden worden opgenomen, maar een kwart van de praktijken haalt dat niet. En dat kan mensenlevens schelen, zegt de Inspectie. Ik probeert het ook zelf met een eigen steekproef. En dan gaat nu de staan. aan. Alarmdijn Huisplekzaam. U bent heel erg snel met deze lijn opnemen. Ja, want het is ook de spoedlijn. Ja, het moet binnen 30 seconden, maar u was er al binnen 3 seconden bij. Oké. Okay, ja. U laat hem nooit lang rinkelen. Nee, nee. Ja, als we iemand aan de telefoon hebben, moeten we natuurlijk even zeggen... van een momentje van de spoedlijn gaat, dan pakken we de spoedlijn. Nou, dank u wel. Ja hoor, dag. dag. U spreekt met de spoedlijn van huisartsenpraktijk. Een andere praktijk. Op dit moment heb ik geen dienst belt u met het praktijknummer om doorgeschakeld te worden met de dienstdoende huisarts. Gered van de Wal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Waarom is die halve minuut zo belangrijk? Ja, als het echt om spoed gaat, een hersenbloeding, hartinfarct... een bloeding van je lichaamsslagader, dan telt elke seconde eigenlijk. Maar de dokter kan op afstand via de telefoon daar toch niks aan doen? Het gaat erom dat die dokter zo snel mogelijk ingeschakeld wordt... dat hij ook op de fiets of in zijn auto kan... Uh, Springen, dat hij een ambulance kan bellen. Dat hij ook kan zeggen, nou dit valt wel mee. U denkt dat het heel gevaarlijk is, maar het is niet gevaarlijk. Dat is ook vaak het geval. Dat komt natuurlijk ook voor. Voor spoedgevallen tijdens kantooruren kunt u bellen met de dagwaarneming. En dan, wat, wat gebeurt er eigenlijk met die huisartsen die, die te laat waren met de telefoon opnemen? Ja, die hebben dus een brief van ons gehad. En in die brief is gezegd, u moet het voor 1 juli op orde hebben. Als u het niet op orde heeft, dan gaan we uw naam openbaar maken. En de minister vraagt om u een boete te geven. 2000 euro per week, voor elke week dat er niet in orde is. Dit informatienummer kost 20 cent per minuut met een maximum van 10 euro. Het gaat om 30 seconden. Denkt u echt dat het levens kan redden door sneller de telefoon op te nemen? Dat denk ik echt, ja. Het gaat er niet om of het 31 seconden is of 29 seconden. Het gaat er wel om dat er iemand in kan grijpen. Kijk, Want wat wij ook hebben aangetroffen is dat terwijl 1 op de 4 praktijken niet binnen een halve minuut bereikbaar was was één op de acht praktijken niet binnen anderhalve minuut bereikbaar. En nog een aantal praktijken zelfs helemaal niet. Kijk, en dan wordt het natuurlijk echt gevaarlijk. Houd uw zorgpas, pen en papier bij de hand. Nu word ik op de spoedlijn een 06 nummer verwezen naar een vast nummer. En dat verwijst weer naar een waarnemer. Mag dat wel zo? Nou, dat mag, maar het is wel ongelukkig. Er zijn bijvoorbeeld mensen die niet met een druk op de telefoon doorverbonden kunnen worden... dat ze nog zo'n ouderwetse draaitelefoon hebben. Uh, andere mensen zijn niet in staat om 0900 te bellen. Dus dat zijn allemaal dingen die kunnen dan deze weken maanden ook goed opgelost worden. U bent de eerstwachtende. Een ogenblik geduld nog, alstublieft. Dag, Mijn goede Goedemorgen. Voordat ik iemand uit de lijn kreeg, duurt het, ik kijk even, drie minuut, 12 uh, seconden. Dus het moet binnen 30 seconden, begreep ik, hè? Ik heb geen idee of daar, uh, of daar normen voor zijn. Alleen het bandje duurt al heel lang. Als het echt gaat om spoed, dan kunnen mensen 112 bellen, hè? Ja, waarom zou je dat niet doen? Als het echt spoedeisend is, dan heb je toch sneller een ziekenwagen in de straat door 112 te bellen? Dat is een begrijpelijke reactie. Misschien ook wel ontstaan door de ervaren praktijk in de afgelopen jaren. Maar 112 is daar niet voor bedoeld. En als dat inderdaad ook massaal zou gebeuren, dan verstopt dat systeem. Het is niet altijd nodig dat er een ambulance komt. U was net op tijd, hè? Want het moet binnen 30 seconden. Ja, ja. Eén alle collega's waren in gesprek en ik zelf ook. Dus ik moest even heel snel... Het is gelukt, want u zat binnen de tijd, hoor. Oké, mooi. Dank u wel. Dag ziens. Gelukkig maar, was er toch één die op tijd was. Matthijs van der Wiel maakte deze reportage later meer... over het niet op tijd opnemen door Huizert. Het gouden windei, dat is de prijs voor het meest huigelachtige product. even Jeroen Schutijzer, test vijf genomineerde producten. Wij zijn benieuwd. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Ja, goedemorgen Marcel. Er staat 25 kilometer files en uh, volgens de statistieken... is dat de helft van wat er normaal gesproken op een woensdagochtend uh, zou moeten staan... Um, ik pik even de bijzonderheden eruit. Dat is de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken, drie kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Maar net over de grens, op de E19 vanuit Breda naar Antwerpen... daar staat pas een echte file tussen Loenhout en sint Jop in het Goor. 12 kilometer de werkzaamheden. Die werkzaamheden duren nog de hele week. Dus u kunt het beste de hele week nog omrijden... via Roosendaal en bergen op Zoom. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Algemene Onderwijsbond verkwanselt de rechten van leraren... bij de onderhandelingen voor cao's. Dat stelt een groep verontruste docenten, leraren in het voortgezet onderwijs. Verenigd onder de naam leraren in actie. En bij het hoofdkantoor van de AOB in Utrecht demonstreren ze vandaag. En laat daar nou ook onze verslaggever Mark Hamer staan. Mark, wat gebeurt er? Nou, op dit moment de ingang van het gebouw van de Algemene Onderwijsbond. Aan het jaarbeursplein nummer 22. Er staan van die rood roodwitte Linten en uh, spandoeken en ook wat kettingen, spandoeken met erop. De bonden laten ons in de kou staan. En daarnaast uh, ook nog een, een, uh, een spandoek met erop: leraren actie.nl En van leraren in actie is Peter Althuis, u bent de voorzitter. Waarom nou deze actie? Uh, wij hebben het uh, idee dat de bonden ons echt in de kou laten staan. Ze hebben vlak voor de meivakantie heel tactisch een principeakkoord gesloten voor de nieuwe CAO. En dat gaan ze aanstaande maandag heel tactisch in de examenperiode gaan ze dat waarschijnlijk bekrachtigen. En wij willen er alles aan doen om dat tegen te houden. Vandaar... Wat, is, wat is er mis met, die, met, die, met het principeakkoord wat, ze nu, wat er nu ligt? Eigenlijk hebben de bonden zich totaal uh, door de uh, VO-raad, door de werkgevers, zover weten te krijgen dat ze alles accepteren wat die... VO-raad, wat die werkgevers en wat de politiek willen. Uh, er wordt helemaal geen uh, werkdrukvermindering bewerkstelligd. Er wordt niets gedaan aan de salarissen. Er zijn totaal geen mogelijkheden zometeen om door te stromen naar hogere schalen, wat toch echt de bedoeling was van meneer Plasterk een tijdje geleden. Het onderwijs wordt onaantrekkelijk gemaakt. En we krijgen zo nooit nieuwe leraren. Lerarentekort is enorm groot. Ja, een nieuwe regering heeft het over de vorige minister. Er zit een nieuwe regering en die, die bezuinigt op de ambtenaren, dus ook een beetje op het onderwijs. Ze kunnen niet anders. Ja, deze partijen hebben voor de verkiezingen heel wat anders gezegd. Ze hebben gezegd, we zullen waarschijnlijk moeten gaan bezuinigen op heel veel dingen. Maar het onderwijs wordt ontzien, want wij willen naar de top 5 van uh, onderwijslanden. En op deze manier ga je dat nooit bereiken. Het is slecht voor het onderwijs en slecht voor de leerlingen. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, want, maar wat, wat betekent dat dan voor de leraren? U zegt van, uh, ja, een vakantie, die daar, daar moet een weekje, wordt er van afgesnoept... Nou ja, zo erg is het toch niet? Leraar, hebben toch heel veel vakantie? Ja, u begint over de vakantie, maar dat is helemaal niet het punt. Uh, het is eigenlijk zo, uh, een, een week vakantie, ook daar hebben ze heel tactisch uh, uh, mee uh, gewerkt. Want als je... ...dreigt om een week vakantie af te pakken. En dan wordt vervolgens door de bonden uh, geregeld dat dat een beetje meevalt... ...want het is nog steeds half-half. En vervolgens tegen die bonden zegt... ...maar ja, als jullie die vakantie niet inleveren... ...sorry, dan hebben we voor de werkdruk en voor de salaris... ...hebben we niks meer over en dan moeten jullie dat allemaal accepteren. Bovendien, uh, als jullie die vakantie niet willen inleveren... ...dan uh, is het uh, uh, gedaan met het praten over werkdrukvermindering... ...want jullie hebben het kennelijk niet zo zwaar. Ja. Dus uh, eigenlijk wordt je gechanteerd. De AOB'ers denken waarschijnlijk, dus die mensen van de, van de lerarenbond... Uh, we doen het wel goed. We hebben er eentje iemand zien, zien, aan zien aankomen, geloof ik. Maar die, die zag de rood-witte linten en draaide onmiddellijk weer om. Het is een beetje wachten tot de, de, de onderhandelaars hier ook toevallig komen. Want dan wil ik hun ook wel horen. We wachten even af. Ja, dat lijkt me heel erg goed. Ik ben benieuwd wat ze te zeggen hebben. Oké, okay, wij, wij blokkeren in ieder geval nog even de ingang van de Algemene Onderwijsbond hier in Utrecht. Nou, we wachten af wat verder gebeurt met die actie daar in Utrecht. Mark Hamer blijft even bij het AOB. Tien voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nederlandse consumenten krijgen de komende weken het voedselproduct te kiezen. Kunnen het voedselproduct kiezen waarover het meest gelogen wordt. In de reclame of op de verpakking. De winnaar, producent dus van het artikel, krijgt van consumentenorganisatie Foodwatch het gouden windei. Verslaggever Jeroen Schutteijzer al, kocht alvast samen met Bart van Op Zeeland van Foodwatch de vijf genomineerde producten. Bedankt en tot ziens. We gaan naar buiten. Ja, precies. Het is gelukt. Bart van Op Zeeland van Foodwatch. Het gouden windei. Wat is dat ook alweer voor prijs? Dat is uh, de jaarlijkse prijs die uh, Foodwatch uh, uitlooft aan de meest misleidende producent van uh, consumentenartikelen, van voedsel. Want worden er veel praatjes verkocht? Het is ongelooflijk hoeveel praatjes er worden verkocht. Je moet als consument wel heel erg gewiekt zijn om daar op een goede manier doorheen te kunnen prikken. Ik denk dat we gewiekt genoeg zijn, alleen we nemen daar de tijd niet voor. En dat weten de levensmiddelenfabrikanten donders goed. Dus die, die maken daar op een hele gehaide manier misbruik van. Nou, vijf producten zijn genomineerd: Blueband Goede Start Wit Brood. Unilever claimt dat het voor brood is. Het is geen voor brood, het is wit brood. Ze hebben vezels toegevoegd. En die vezels die toegevoegd worden. zijn niet hetzelfde als de vezels die we in voor brood aantreffen. De kinderen lusten allemaal wit brood, maar geen bruin. Dat is wat Unilever zegt. Ja, weet je, op dit, dit is de manier waarop je kinderen toch nog aan, aan, aan vezels krijgt. Want het is wit brood. Ja, weet je, gewoon niet zeuren. Kinderen moeten ook bruin worden. Natuurlijk, wit brood af en toe is goed. Maar ze moeten leren dat bruin brood gezonder is dan wit brood. En dat, dat wordt op deze manier gewoon ontkracht. En dit is niet wit waar al het goede van volkoren in zit. Dat is onzin. Dat is een marketingpraatje. Crystal clear shine cranberry vlierbloesem. Nou, dat klinkt mooi. Ja, het klinkt prachtig. Er zit één honderdste theelepel cranberry in. En een heel klein beetje aloe vera. En daar gaan vrouwen echt niet van stralen. Want dat zegt de reclame, dat vrouwen gaan stralen. Ja, dat zegt de reclame. En aloe vera, als je dat opeet, dan kan je daar hoogstens van... Uh, aan de scheiterij raken, want het werkt namelijk laxerend. Moet je ruiken. Het heeft wel iets weg van een uh, wasverzachter. <laughs> Nestlé fruitflesje aardbei peer. Nou, het fruit is ver te zoeken. En Nestlé claimt dat dit product geschikt is... voor kinderen van 6 maanden tot 36 maanden. Opvolgmelk wordt alleen maar gedronken... door kinderen van 6 tot 12 maanden. En daarna eten ze met de pot mee. Liga fruitkick extra framboos. Um, in één fruitkick vind je maar één framboos... Terwijl op de verpakking groot staat met 46% fruitvulling. En die fruitvulling bestaat vooral uit glucose fructose -stroop. En dat is een bewezen dikmaker. Uh, honig Limburgse asperge crème soep. In één pan asperge crème soep zit maar liefst één vingerkootje asperge poeder. En dat is 0,5%. Komt die uit Limburg? Nee, verre van. Uh, we hebben hetzelfde product gevonden met de andere naam. Franse asperge crème soep met exact dezelfde samenstelling. Dus dat Frankrijk is nu vervangen door Limburg? Ja. Wat zeggen fabrikanten? Wij zoeken de grenzen op van wat mag. Ja, dat doen ze inderdaad. De wetgeving laat ruimte over. Je mag een product noemen naar iets wat erin zit, ook al is het maar 0,01%. Maar ik vind dat die fabrikanten hebben ook een verantwoordelijkheid hebben naar de consument toe. Zij hebben de plicht om consumenten goed voor te leggen. Zoals de consument het recht heeft om te weten wat hij eet. Op 8 juni uh, wordt de prijswinnaar bekendgemaakt. Liggen ze daar wakker van? Uh, dezelfde prijs wordt in Duitsland ook uitgereikt. En een week voordat het begon heeft uh, Danone contact gezocht met een belangrijke media in, uh, in Duitsland. Omdat ze wilden weten of zij een van de genomineerden waren of niet. Dus ik denk wel dat ze hier wakker van liggen. Ze zitten niet te wachten op uh, negatieve aandacht. En ja, zolang ze negatief bezig zijn, kunnen ze negatieve aandacht verwachten. Part van Op Zeeland van consumentenorganisatie Foodwatch... over het gouden windei voor het meest huigelachtige product. Limburgse asperge crème soep. Ik voelde me toch iets Limburgs. Met een denk. vingerkootje, aspergepoeder. Ja, dat is wel weinig. <laughs> het is zeven minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan weer even naar Mark-Robin Visser. Die stort zich vandaag op de woningmarkt in de duistere wereld van hypotheken. En um, ja, u kunt meepraten daarover. Want we zijn wel benieuwd naar uw ervaringen. Lukt het eigenlijk nog een huis te kopen met de... Hypotheek eisen die steeds strenger worden. Laat het ons weten op NOS Radio 1 of uh, op uh, La Radio. Mark Robin, waar ben je nu? Nou, uh, ik ben maar eens even naar Baarn gegaan. Ik was net in, in Soest, waar ik dus, uh, als ik me omdraaide zo... echt hoefde ik geen moeite voor te doen, negen woningen te koop uh, zag staan. Uh, aanbieden kan nog, maar verkopen is een ander verhaal. Dan maar eens even bij iemand uh, langs te gaan die daar uh, dagelijks mee te maken heeft. Hugo uh, Vries. Makelaar te Baarn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Bij mij gaat het uitstekend. Met de huizenmarkt is het wat rustiger gesteld op het ogenblik. Ja. Wij merken wat wegvallen van de vraag met name van jongeren. Jongeren hebben problemen met het rondkrijgen van de hypotheek. We merken ook dat jongeren niet helemaal precies weten wat ze nou wel en niet kunnen lenen. De nieuwe regels die vallen ontzettend mee. Maar ja, men denkt al heel gauw, men kan niks meer lenen, nou dat is onzin. Dus ik zou zeker oproepen om naar de tussenpersonen te gaan... om ja. hun maximale maandlast te gaan berekenen... Ja, ik denk dat het een hele goede tijd is om te kopen juist. In van... ja, ja, dat zegt u natuurlijk niet geheel belangeloos, want u moet natuurlijk ook zaken doen. Uh, wij zitten even in de Telegraaf te bladeren. Er staat een uh, artikel uh, in de Financiële Telegraaf over de Tweede Kamer... die straks over de hypotheekregels gaat, uh, gaat spreken. Uh, hoe kijkt u daartegen aan? Wat zou nou, ja, u wilt graag dat, dat, dat, er, dat de verkoop weer omhoog gaat... maar wat zou nou het beste zijn om die woningmarkt los te trekken? Nou, ik denk dat, uh, dat je in de basis moet beginnen. De basis zijn toch de jongeren... Uh, ...de jongeren die nog geen kapitaal hebben... ...jongeren die toch willen gaan samenwonen, willen gaan wonen... ...en die moet je een kans geven. Net zoals in de, in de banenmarkt moet je ze een goede opleiding geven... ...en ik vind dat je ze ook de kans moet geven om huis te kopen. En, en die kans hebben ze nu onvoldoende? Uh, beslist, beslist. Uh, ze gooien nu een reddingsvest toe uh, door mensen meer te, laten, uh, of, uh, meer te laten sparen... ...zodat ze veiliger in de toekomst in kunnen. Althans, dat, dat wordt gedacht. Maar ze zorgen er gewoon voor dat de jongeren gewoon slechter kunnen kopen... ...gewoon minder kansen hebben en dat is niet goed. Nou heb ik gelezen in het Financiële Dagblad een verhaal van de bestuursvoorzitter van de Rabobank, meneer Moerland, die zegt we moeten juist minder regels hebben. Uh, geef de hypotheekadviseurs uh, de ruimte om maatwerk te leveren. Maar is daar het gedonder allemaal niet ooit mee begonnen vraag ik me dan af. Uh, nee, dat is het niet. Uh, het is de hele cultuur uh, overgewaaid van het Amerika van het overfinancieren. Uh, de tussenpersonen hebben hele strenge regels van de AFM tegenwoordig uh, opgelegd gekregen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat een goede tussenpersoon, die behoedt ook zijn klant uh, voor het overfinancieren. Ik denk dat het begint in de basis dat de overheid onnodig de huizen 6% duurder maakt op het moment dat je al een huis koopt. En vervolgens zeg, wijzen ze met vingertje... ja, je mag niet overfinancieren. Maar uh, ik zou zeggen, kijk eens naar jezelf, uh, overheid... en uh, beginnen ze uh, wat aan die overdragsbelasting te doen. Juist. Dat zou een beginnetje zijn. Een uh, heel goed begin. En ik denk ook dat als je zou beginnen met bijvoorbeeld starters... Uh, gewoon vrij te stellen van overdragsbelasting de eerste keer... en misschien een tweede koop uh, de helft uh, te laten betalen... dan uh, creëer je dat mensen nu een beslissing gaan nemen... en niet een soort wacht situatie creëert... wat nu eigenlijk een beetje het geval is. Men wacht allemaal op elkaar...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 Voorlopig geen extra huurverhoging en strauss onder zelfmoordtoezicht. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De extra huurverhoging voor nieuwe huurders lijkt er voorlopig niet te komen. Politiek redacteur Margreet Boer. Als er vanaf 1 juli een sociale huurwoning vrijkomt... kan de woningcorporatie een hogere huurprijs vragen aan de nieuwe huurder. Zo staat het in het regeerakkoord. Maar er staat nog iets bij. Het moet gaan om woningen die in een schaarste gebied staan, zoals bijvoorbeeld Amsterdam... Maar minister Donner is van gedachten veranderd. Hij wil deze huurverhoging voor nieuwe huurders toestaan in het hele land. En dat valt verkeerd in de Tweede Kamer. Donners eigen partij vindt de huurverhoging te ver gaan. CDA-Kamerlid van Bokhoven. Het probleem is dat je deze maatregel juist beoogt om in schaarste gebieden ervoor te zorgen dat sommige woningen wat duurder worden, waardoor ze ook bereikbaar blijven voor mensen met een wat hogere inkomens. En je kunt op die manier ervoor zorgen dat je een behoorlijke, een redelijke doorstroming op gang krijgt die van belang is. De oppositie is al langer tegen de plannen. Vandaag debatteert de Kamer over de huurplannen met Donner.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 De Amerikaanse justitie is bang dat IMF-topman Dominique Strauss-Kahn zelfmoord pleegt. De Amerikaanse nieuwszender NBC met details law enforcement sources now telling NBC News that Dominique Strauss-Kahn is on suicide watch here at Rikers Island. That means no shoelaces, that power suit he used to wear has been replaced by a gray sweat and sneakers as well. They check on him every 15 to 30 minutes. En schoenen zonder veterjes gekregen en een trainingspak. Strauss-Kahn zit vast sinds zaterdag in New York omdat hij zou hebben geprobeerd een kamermeisje te verkrachten. Volgens een advocaat was de seks vrijwillig. De advocaat van het kamermeisje noemt dat dan weer absolute onzin. There is nothing, nothing about what took place in this hotel room uh, that could, in any way, uh, be construed as consensual, either physical contact or sexual contact. Absolutely none. Maandag weigerde de Amerikaanse rechter om de topman van de IMF op borgtocht vrij te laten. Bij de opnames van de laatste shows is talkshowpresentatrice presentatrice Oprah Winfrey... uitgezwaaid door allemaal grote sterren Tom Cruise, Beyoncé, Tom Hanks, Madonna... en ook 13.000 fans die naar de opnames waren gekomen in een stadion in Chicago. Deze fans hadden er heel veel zin in jump up and down, so it's gonna be a great show. Anything, Anything is, possible. is possible. I'm just looking forward to a great time with my VFF of 26, 26 years. years. Yes. And we're sharing this wonderful <laughs> yes. experience together. Nou, allemaal grote sterren dus ook. Tom Hanks, hij wilde nog wat kwijt over Oprah tegenover de menigte. Oprah Winfrey, today you are surrounded by nothing but love. Your studio... Het big enough to hold it all, So hier we are. En voor de mensen die het niet droog konden houden, waren overal dozen met tissues klaargezet. En die laatste talkshows van Oprah die worden volgende week uitgezonden. En dat was het nieuwsoverzicht: Het Weerbericht van Weer Online. Het is op veel plaatsen bewolkt en de temperatuur ligt op dit moment tussen 13 graden aan de kust en 9 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanmiddag is er iets meer ruimte voor de zon. Stapelwolken worden tijdelijk afgewisseld door zonnige perioden. Op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. Alleen in het oosten kan heel plaatselijk een buitje ontstaan. De wind neemt iets toe en is dan matig boven land en vrij krachtig aan de kust. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en in het zuiden wordt het 20 of 21 graden. Vanavond komen in het zuiden opklaringen voor, maar in het noorden van het land blijft het overwegend bewolkt. Het koelt vannacht af naar een graad of 11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 ANWB verkeersinformatie. In Nederland staat er een dikke 30 kilometer files. Die geven los van elkaar niet al te veel vertraging. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar staat tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer door een ongeluk. En op de Belgische E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Daar is het weer aansluiten tussen Meer en Sint-Job in het Goor. Over 13 kilometer door werkzaamheden. Die werkzaamheden duren nog de hele week. Dus u kunt het beste omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom.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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op Twitter. Ons account is NOS Radio 1. Heeft u bijvoorbeeld problemen met kopen of verkopen van een huis, uw huis of het krijgen van een hypotheek? Laat het ons dan weten. Marco Visser praat daar vanochtend over. Het opstappen van de Rotterdamse PvdA wethouder Schreier staat niet op zichzelf. Het is voor veel PvdA wethouders een dilemma om de bezuinigingen van het kabinet uit te voeren. Dat zegt PvdA-leider Jopko Hen. Hij reageert op het conflict tussen de Rotterdamse wethouder, het college en zijn eigen fractie. Dat leidde tot het vertrek van Schreier gisteren. Ik betreur dat in hoog mate. Uh, echt heel erg. Uh, hij is, een, hij is een, een voortreffelijke partijgenoot van ons. Hij was politiek leider in Rotterdam. En dat je dan zo'n conflict hebt, dat is buitengewoon te betreuren. Hoe kan het nou zover komen binnen de Partij van de Arbeid? Want hij heeft een conflict, zegt hij, over de sociale agenda van die partij. Nou, dat is niet het minste. Nee, nee, dat is niet het minste. Omgekeerd zeggen de anderen. En ook wel alle anderen die zeggen van ja, wacht even. Wij zien, ondanks de grote bezuinigingen die eraan zitten te komen. Wij zien wel mogelijkheden om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. En in ieder geval zeggen zij ook van nou ja, laten wij ondanks die moeilijke omstandigheden daar ook bij blijven. Gaat u partij kiezen? Nee, dit is een Rotterdamse kwestie. de uh... ja, partij is verscheurd daar. Dat is de bakermat van de Partij van de Arbeid, was het vroeger. Ja, dat is het, dat is het, uh, dat is het nog steeds. Uh, uh... Blijft u daar als partijleider dan buiten? Nee, ja, maar ik, moet, ik kan niet anders dan, dan hier zien dat, er, uh, dan, dat dit conflict er is...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 Dominique Schreier zegt, ja, dit zijn bezuinigingen die kunnen wij niet voor onze verantwoording nemen. Die wil ik niet mijn mensen hier in Rotterdam opleggen. Ja, en daarvan zeggen de anderen die, die zeggen van wij gaan ondanks deze moeilijke omstandigheden proberen om daar het beste van te maken. Wie heeft ze dan gelijk? Ja, het gaat niet om een kwestie van gelijk hebben. Waar, waar voelt u zich het meest mee verwant? Ik, ook, ook dat vind ik niet ongelooflijk belangrijk. Waar het om gaat, is dat wij onze rol... Volgens mij wel, want u moet hier in de Kamer uiting geven aan dat bezwaar en die oppositie tegen dit beleid. Dat doen ze in Rotterdam ook op twee verschillende manieren. Ja, maar maar dat, geldt voor, dat geldt voor al onze lokale politici.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 Dominique Schreier, u zegt, ja, die kan voor andere momenten nog wat terugkomen in de partij. Wat, wat ziet u voor hem? Nou, er zijn allerlei mogelijkheden. Nou, noem eens wat. Nee, uh, dat, dat ga ik helemaal niet noemen op dit moment. Uh, dit is allemaal een geweldig vers. Ik denk ook dat hij, uh, dat hij ook zegt, van, nou eventjes Kalleman. En uh, uh, wat mij betreft een voortreffelijke partijgenoot. Dus uh, daar is altijd plaats voor. Ben van de aanleider Job Cohen was dat in gesprek met verslaggever Ron Vrees. Voetbalseizoen is nog niet afgelopen. En daar gaan we hoor. Wie gaat er weg? Wie gaat er blijven? Tom van Tech, goedemorgen. Goedemorgen. En jij blijft. Uh, en uh, dat geldt ook voor <laughs> Gret Rutte. En dat vind ik ja. wel opmerkelijk. Want ik, ik. Aan alle berichten dacht ik toch te horen dat hij zijn biezen kon pakken bij PSV. Ja, het zag er ook in zijn eigen lichaamstaal. En, en wat ja. hij zei daarbij, dat je dacht, nou dat is wel een soort eindeverhaal. Maar ja, de directie van PSV heeft besloten dat het niet aan hem ligt, maar aan de spelers. Dat is op zich ook al een opmerkelijke uitspraak. Als je wel met al die spelers verder moet. Het lag aan de motivatie van de spelers, het scorend vermogen. Kortom, lag niet aan Rutte, voor het tweede jaar op rij het derde, voor het tweede jaar op rij in de laatste maanden toch wel lijkend een beetje de greep op de groep verloren te hebben. Verrast mij eerlijk gezegd ook, alles blijft bij het oude in dat opzicht bij PSV, ze zullen alleen in de spelersgroep wat kleine wijzigingen, want veel geld is er niet, ze benadrukt overigens wel dat het water nou niet helemaal tot de lippen staat, maar veel geld om te investeren is er ook niet. Kortom, daar blijft alles een beetje bij het oude, en na twee van dergelijke seizoenen in Eindhoven, en ook vrij ontevreden publiek, wat, wat niet normaal is in Eindhoven, was dit jaar echt heel opvallend. Ja, vond ik het ook een heel opvallend bericht. Uh, Doetzak heeft daar inmiddels aangegeven, de ja, die laatste wel, aanvaller, dat hij uh, twee weken geleden zei die nog, nee, ik blijf bij PSV, hè, maar nu zijn ze seizoen afgelopen, zei hij, ja, er wordt toch hoog tijd om weg te gaan. Als iemand dat roept, dan uh, zal die ook wel een stapje gaan maken. En dat is ook nog wel weer een gevoelig verlies, hoor, uiteindelijk voor PSV. Dus ze zullen daar een, een lastige zomer tegemoet gaan, maar goed, ze gaan het doen met dezelfde mensen. Hmm, nou, uh, dat geldt misschien ook van AC Milan. Want Mark van Bommel blijft in ieder geval ja. nog een jaartje. Mark van Bommel heeft daar uh, bijgetekend. Die kwam daar in de, in de winterstop. Uh, Seedorf en van Bommel waren gisteren de eerste die een gesprek hadden daar. Uh, Seedorf zit nog even in de wachtkamer. Was een goed gesprek, zeiden beide partijen. Altijd fijn om te horen. Maar uh, ja, dat moet nog even duidelijk worden. En van Bommel heeft bijgetekend bij Milan. Heeft het ook gewoon goed gedaan bij Milan. is een mooie club. Gaat Champions League daarmee spelen. En dat is echt een mooi uh, eindstation uh, voor van Bommel. Dus uh, wat dat betreft. En ja, de komende weken Jansen, we zeiden gisteren, Ajax inmiddels hebben veel clubs zich gemeld. Nou, die carousel die gaat dag in dag uit door. Dus we zullen dat blijven volgen. Ja, op Twitter is dat trouwens een actie. Hoe kon dat net horen? Ja. Om hem in Enschede te houden. Maar ja. dat heeft geen kans uit om. Nee, en de dochter van de voorzitter had alweer getwitterd dat dat echt onzin was om hem te willen houden. Dus oh. zo zie je maar. Dat Twitter dat geeft ons veel informatie. De dochter van de voorzitter. De nou. dochter, van, de de dochter van de, die speelt ook in het eerst hoor, bij Twente. Ja, dat is heel ja. belangrijk om te weten. Ja, nou, goed. Dan de finales. Want die komen er natuurlijk nog. Afgezien van onze ja. eigen playoffs en degradatie-promotie-wedstrijden. Uh, uh, vanavond in Dublin, uh, de Europa League. Ja. ja, Porto gaat dat gewoon toch hebben. Ja. Ja, normaal gesproken, Porto, daar hebben we het later eens dus even over gehad... met die fenomenale jonge trainer, die hebben een schitterend seizoen. Dat Braga, dat is een beetje luis in de pels daar van Benfica en Porto. Het is wel knap hoor, dat die hier überhaupt zijn. Kiev uitgeschakeld, Benfica uitgeschakeld, Liverpool uitgeschakeld. Uh, uh, Portugese finale, heel Portugal is er trots op. Bij ons leeft het denk ik iets minder, maar als alles normaal loopt... maar mijn voorspellingen uh, zitten matig de laatste tijd... maar ik durf <laughs> er toch wel te zeggen... dan moet Porto normaal gesproken gewoon vanavond de Europa League winnen. Tom van het Hek, tot morgen, dankjewel. Oei. Ben Benieuwd. Uh, straks in het Belgische Gent wordt vandaag wielrenner Wouter Weiland begraven. Wij zijn uh, daarbij aanwezig. Je hoort er zo meer over. Eerst maar eens even naar Dennis. Mooi om te zien hoe het is op de weg. Valt wel mee volgens mij, hè Dennis? Het valt in Nederland inderdaad uh, reuze mee. Er staat uh, zo'n uh, 55 kilometer files. Over twintig plekken verdeeld, dat is ondergemiddeld. Er zijn wel een paar plekken waar je wat extra op de rem moet. Dat is de A1 Apeldoorn en Amsterdam tussen Stroe en Hoevenlaken Acht kilometer, er is daar een ongeluk gebeurd. En er ligt daar nog glas op de weg. Ook een ongeluk bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Baterdorp. Twee kilometer op de hoofdrijbaan is dat. En op de Belgische E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Daar staat het echt goed vast. Net over de grens tussen Loenhout en Sint-Joppen het Goor. Tien kilometer door werkzaamheden. Omrijden kan het beste via Rozendaal en Bergen-op-Zoom. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoe moeilijk is het om een huis te kopen met de strenge eisen... die op dit moment gelden voor hypotheken? We hebben u gevraagd naar uw ervaringen. Um, die kunt u met ons delen, onder andere via Twitter, NOS Radio 1 of via La Radio. En we krijgen daar aardig wat reacties binnen. Bijvoorbeeld van Jelle Houtsma. Um, nou, nee dus, het lukt mij niet een huis te kopen. Al jaren een stabiel en goed inkomen. Geen BKR-trammeland maximaal en misschien 110.000 euro hypotheek. Dus moet ik huren in de vrije sector. Nou ja, dat is natuurlijk altijd duur. Mark Robin, zijn dat ervaringen waar jij wat mee kan? Ja, daar zitten we nou vanochtend precies over te praten. Over mensen die niets kunnen kopen... en die dan in de vrije, sector, de vrije huursector terechtkomen. Hugo Fries, makelaar de Baarn, gaf net, net zo'n soort voorbeeld. Hè? Je ziet het gebeuren. Correct, ja. ja. Mensen mogen wel voor 1000 euro huren, zeg maar. Maar ze mogen geen hypotheek voor 680 euro hebben, want dat is al te veel. En dan zegt de overheid, of de banken zeggen, nee, dat mag niet... Uh, maar eigenlijk is het iets woorden, want je bent gedwongen... te veel geld uit te geven voor, uh, ja, om te gaan wonen, feitelijk. En dat is niet goed. De markt zit potdicht, mag je wel zeggen. Ik heb uh, begrepen dat uw markt, als je zo hier in de omgeving kijkt... is nog maar een fractie van wat die vroeger was. Um, ja, nou ja, kijk, in de hoogtijdagen lag die ongeveer op dubbele niveau. Uh, ten opzichte van vorig jaar ligt die, denk ik, een procent of 15 onder vorig jaar. Vorig jaar was een redelijk jaar. Maar wat je gewoon ziet is dat de, uh, de middengroep, die kan nog wel kopen... Uh, de hogere groep die laat het afweten en, en de starters laat het afweten. En nogmaals, ik denk dat het heel belangrijk is dat die starters... die moeten weer een huis kunnen kopen. Dan kan de volgende groep ook weer zijn huis verkopen. En zo rolt dat door. En je moet beginnen in de basis. En de basis toch die, zijn toch de jongeren in dit geval. We beginnen bij het basismateriaal. Zeg, er wordt vandaag in Den Haag door de Tweede Kamer gesproken over uh, regels, hè, strengere regels, waarschijnlijk voor een hypotheken. Afsluiting daarvan. En we lezen vanochtend in Trouw dat uh, D66 samen met de ChristenUnie met een voorstel komt om alleen nog maar annuïteiten hypotheken uh, het voorrecht van hypotheekrente aftrek te geven. Wat vindt u daarvan? Um... Ja, ik vind het een beetje lachwekkend eerlijk gezegd. Ik vind het een beetje teruggaan in de tijd. Uh, auto's die maak je ook niet lichter door de airbag weg te laten. We gaan niet allemaal in een T-Vortje rijden meer zoals vroeger. En dat is met de hypotheek hetzelfde. Je moet uh, kijken naar de, de toekomst. Uh, wat denk ik veel belangrijker is, is bijvoorbeeld uh, hypotheken verkopen... Uh, met een goede overrijd, dus risico een risicoverzekering. Een dekking dat als iemand uh, arbeidsongeschikt wordt of arbeidsloos dat ook de hypotheek betaald moet kunnen worden. Dat mensen niet onnodig op straat komen te staan... omdat hun baas uh, de zaak uh, viert is, zeg maar. Uh, dat is veel beter. Dus je moet niet uh, de producten uit gaan kleden. Dat, laten mensen zelf de keuze maar maken... wat voor product ze willen nemen. Wij wensen de dames en heren in Den Haag veel sterkte. En dan ga ik nu nog eens even rondshoppen in Baren. Of er uh, hier nog wat te halen valt. Is er nog wat te kopen hier? Uh, we hebben een leuk aanbod. Uh, misschien wel iets te veel aanbod... waardoor mensen ook weer gaan zitten wachten op elkaar. En ik krijg nog wel eens tevreden, uh, tevreden van mensen die boos zijn... omdat het huis van hun dromen verkocht is. Net vorige week, terwijl ze al drie maanden naar hebben zitten kijken. Dus ik zou zeker oproepen naar tussenpersonen te gaan... naar banken te gaan om te kijken wat je kan lenen en uh, gewoon lekker toch te kopen. Uh, de daling die is uh, dermate gering dat uh, het valt allemaal nog wel mee. Het valt allemaal mee, we gaan allemaal lekker kopen. Hugo Vries, makelaar de baan, dank u wel. Nou, dat geldt ook voor Dimfi, die reageert op Twitter... ik ben bezig een huis te kopen en heb niet veel gemerkt... van de strenge eisen, ik krijg vandaag de offerte van de bank binnen. Anders is dat voor Johan Schaap... die een paar jaar geleden al gekeken heeft wat er mogelijk is... maar dat heeft geen enkele zin... Uh, vanwege al die onzinnige extra risicoopslag voor ZZP'ers. Nou ja. Verschillende verhalen dus via Twitter. Dank voor uw tot nu toe. U kunt ze blijven sturen naar NOS Radio 1 of naar La Radio. 10 voor 8. In september krijgt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het verzoek voorgelegd om de Palestijnse staat te erkennen. En de Palestijnen lijken een nieuwe tactiek te ontwikkelen om dat doel te bereiken. Ze zijn een heus media-offensief gestart. Gaan we overpraten met correspondent Sander van Horen. Zonder een opiniestuk van de Palestijnse president Mahmoud Abbas in de Amerikaanse New York Times New York Times. Dat past daar in, in dat offensief? Ja, absoluut. Het gebeurt natuurlijk niet elke dag dat een president een stuk schrijft op de opiniepagina's van een krant. Maar hij heeft dat gedaan omdat er de komende dagen heel veel gepraat gaat worden, juist over de erkenning van Palestina. Maar dat gebeurt niet door hem. Het gebeurt in Amerika door bijvoorbeeld Obama, door bijvoorbeeld Netanyahu, de premier van de Israëli's, en dan ook nog weer in combinatie. En hij heeft dat kennelijk voor willen zijn. Hij heeft gedacht, ik ga een stuk schrijven in de New York Times waarin ik uh, de handen voor mijn zaak op elkaar ga krijgen. Nou, vertel maar, wat, wat schrijft hij in zijn stuk... Nou ja, dat is toch wel aardig. Hij begint uh, te vertellen hoe uh, een 13-jarig jongetje uit een plek uh, die nu in Israël ligt heeft moeten vluchten in 1948. Dat 13-jarig jongetje, dat is hij. En hij is uiteindelijk via omvervingen in, in, in uh, iets terechtgekomen waarvan hij zegt dat moet uiteindelijk Palestina worden, wat nu de bezette gebieden zijn. En hoe kun je het eigenlijk uh, weigeren op het moment dat je uh, alle volken in het uh, Midden-Oosten ziet strijden voor vrijheid en democratie? Ja, dan kun je dat te... We zijn het toch niet onthouden. En het past in de lijn die uh, hij, maar ook anderen binnen de Palestijnse autoriteiten de afgelopen tijd uh, lijken te hebben doorgemaakt. Waarbij ze zeggen: ja, vechten, dat hebben we geprobeerd, dat heeft geen zin. Praten hebben we ook geprobeerd, lijkt ook geen zin te hebben. Laten we iets nieuws proberen. Laten we. Um, ...Palestina erkennen door de Verenigde Naties... ...dan kunnen we in elk geval onderhandelen met Israël als land... ...in plaats van als volk wat ergens in een gebiedje zit. Ja. En wat vindt Israël daarvan? Is er al gereageerd? Ja, Netanjahu die is daar uh, heel snel in geweest. Uh, die heeft gezegd, kijk, dat is geen goed idee... Want uh, dat helpt het vredesproces niet. Nou uh, zeggen commentatoren vandaag in de Israëlische kranten... ook al uh, een vredesproces is er niet. Dus dat argument dat maakt weinig indruk. Maar dat is wel het argument wat u uh, de komende dagen nogmaals... tegen belangrijke mensen gaat herhalen. Niet in de laatste plaats Obama. En ook uh, in het Amerikaanse parlement gaat hij zeggen... jongens, het is geen goed plan. Zorg er nou voor dat de Verenigde Naties daar niet mee akkoord gaat in september. Kunnen we meer van dit soort stukken en acties verwachten, denk je? in de uh, aanloop naar uh, Absoluut. In september uh, moet dat gaan gebeuren. En tot die tijd zie je dit gevecht alleen maar uh, verhevigen. De Palestijnse president uh, die heeft dat nu geschreven. De premier die zou het ook nog wel eens kunnen doen, Salam Fayad. Uh, uh, de Palestijnse president die betoogde bijvoorbeeld ook... dat zijn premier in staat is zien om naar alle maatstaven... Uh, uh, een, een, de structuren van een staat op te bouwen. Dus uh, er is minder corruptie, de rechtspraak die deugd, er is een eigen politiemacht. Met andere woorden, wij zijn er klaar voor. En dat is wat je uh, meerdere Palestijnen de komende tijd tot september zult zien zeggen. En Israëli's dus uh, net zo hard het omgekeerde zult horen beweren. Ja, Israël gaat alleen reageren of zullen die hun eigen media offensief gaan starten? Want die hebben er natuurlijk belang bij dat het niet wordt erkend. Dat zullen we de komende dagen zien, Marcel. Want um, hij gaat dus spreken, net jouw, met de Amerikaanse president. Maar hij gaat ook een speech geven voor dat parlement. En in Israël wordt erop gespeculeerd dat hij daar toch wel een nieuw plan uh, gaat ontvouwen. Nee. Uh, en, en dat is vaak de wens die de vader is van de gedachte, hoor. Want je hebt in Israël een toenemende mate mensen, commentatoren, analisten... die zeggen op het moment dat hij dat nu niet doet, mist hij een kans. Want dan gaat hij namelijk het initiatief uit handen geven. Ja. En dat zeggen zij zou zonde zijn. Nou, zolang ze het maar in de media uitvechten, Sander. Ja, dat kan je het ook weer bekijken. Hartelijk dank, onze correspondent daar in de regio. Sander van Horen hoort u. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Nederlandse F-16's vliegen in Libië mee bij aanvallen. De Nederlandse toestellen mogen gronddoelen niet zelf bombarderen. Maar volgens de Volkskrant vliegen onze piloten wel mee in zogeheten flight packages. Dat zijn groepen jachtvliegtuigen, luchtverdedigers en stoorzenders. die bombardementen uitvoeren diep in de woestijn. Krant schrijft dat de Nederlandse F-16-piloten. door mee te vliegen in deze formaties. het handhaven van het vliegverbod wel heel ruim interpreteren. De krant heeft een uitgebreid verslag over het werk van de Nederlandse piloten die zijn gestationeerd op Sardinië. De vliegers zien boven Libië soms hoe de bevolking wordt bestookt en mogen ze niets doen. Dat is wel eens frustrerend, zegt een van de piloten in de krant. Geert Wilders wil dat Griekenland uit de euro wordt gezet. Ook mag Nederland van de PVV-leider geen cent meer overmaken aan de armlastige Grieken, zegt Wilders in een interview in de Telegraaf. Nederland heeft de Grieken 4,7 miljard euro geleend... waarvan een deel inmiddels is overgemaakt. En hoogstwaarschijnlijk moet het land opnieuw aankloppen voor steun. Volgens Wilders maakte het Nederlandse kabinet zich schuldig aan bangmakerij over de noodzaak van hulp aan Griekenland. De jager waarschuwde afgelopen vrijdag nog... dat de gevolgen van de Europese schuldencrisis in potentie... ernstiger zijn dan de Amerikaanse bankencrisis eind 2008. Wilders noemt die waarschuwing onzin. Volgens hem zitten Nederlandse banken en pensioenfondsen... niet zo zwaar in de Griekse economie als Frans en Duitse instellingen. Als het erop aankomt dan steun ik liever een Nederlands pensioenfonds dan frauderende Grieken, al dus wilde ze in de Telegraaf. Ook vanochtend pakken de internationale kranten en media weer uit met de verrichtingen van Dominique strauss kahn In de Franse krant Libération wordt uitgebreid het Amerikaanse rechtssysteem uitgelegd. De krant schrijft dat als DSK, Dominique strauss kahn door een jury schuldig wordt bevonden, hij maximaal 74 jaar gevangenisstraf kan krijgen. De IMF-topman, u weet het misschien inmiddels, wordt beschuldigd van een poging tot verkrachting. Het kamermeisje dat hem beschuldigd had geen idee wie strauss Kahn was, lezen we op de website van CBS New York. Pas twee dagen later werd ze volgens haar broer door een bekende gebeld, die zei weet je wel eigenlijk wie die gast is? strauss Kahn staat onder extra toezicht in zijn cel in New York, omdat gevreesd wordt dat hij eventueel zelfmoord zou plegen. In het uh, AD nog een stukje over Strauss-Kaan die aangeeft dat het kamermeisje zelf ook seks wilde. Um, hij lijkt dus te bereid te erkennen dat hij inderdaad seks heeft gehad met dat kamermeisje. Maar dat gebeurde volgens hem met wederzijdse instemming. Er zou geen geweld aan te pas zijn gekomen. Dat gaat natuurlijk allemaal via zijn advocaat Ben Brafman. Die trouwens eerder ook voor sterren als Michael Jackson werkte. Ik dacht dat hij aan het lunchen was. Ja. Dat dreigt een enorme financiële tegenvallen bij de gasunie... door lage gastarieven. Komt volgens het FD doordat het gastransportbedrijf... tussen 2006 en 2009 te hoge tarieven berekende aan de klanten. Daardoor heeft de gasunie van energiebedrijven als Essent en Nuon bij elkaar zo'n 1 miljard euro te veel ontvangen. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat de tarieven... voor de komende jaren verlagen, maar moet nog kijken... hoe de te veel betaalde bedragen kunnen worden verrekend. Volgens een bestuurder bij de toezichthouder... kan gekozen worden voor een gespreide betaling... Als de gasunie anders in de problemen mocht komen. In het uiterste geval kan de NMA beslissen... dat het te veel betaalde bedrag wordt kwijtgescholden. Het AD vraagt zich af wie er anno 2011 nog schoenmaker wil worden. Het beroep heeft volgens de krant ernstig te lijden onder het oudbollige imago. Veel mensen denken bij de schoenmaker aan duffe oude mannetjes... die op een krukje hun werk doen. Nou, Er is werk zat, maar echte vakmensen komen er maar mondjesmaat bij. Volgens het hoofdbedrijfschap Ambachten zijn er 90 vacatures. Maar dat aantal zal door de vergrijzing snel oplopen... Lopen. Het hoofdbuurbedrijfschap schetst een scenario waar mensen straks kilometers moeten reizen met een kapotte schoen. Zo. Na acht uur hoort u in het NOS Radio 1 meer over de vastgoedfraude. Lengs Runderkamp zocht het uit en legt het straks uit wat daar mis is gegaan. De hele sector is erbij betrokken. We kijken ook naar Syrië, want het geweld daar tegen de demonstranten gaat door. Er zijn berichten over een nieuw bloedbad.